Eerdere winnaars van de Gouden Ganse Veer zijn onder meer Adriaan van Dis, Joost Zwageman en Tom Lanois. Op 7 april krijgt Kampert de prijs uitgereikt. Het weer nog: zonnige periode het blijft nagenoeg droog. Temperatuur vanmiddag ongeveer 6 graden. Morgen iets kouder. Dinsdag is het regenachtig en loopt de temperatuur geleidelijk weer op. Dit was het Animation. In cirkel Zandvoort ben jij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 De police. Welkom, muziekvrienden bij deze muziekboulevard op zondag, 9 januari inmiddels alweer. Ja, het gaat snel alweer, want het, uh, het nieuwe jaar is al, alweer goed bezig. Um, natuurlijk dank aan de heren van de jazzploeg. Dat waren er drie in getal: Fred Kransberg, Peter Den Boer en Hans Rijmers. En, uh, de heren hebben er al iets over: een, een of ander tienjarige jubileum van jazz in Zandvoort, geloof ik. Want zo lang bestaat het al. Zeg ik het goed, Fred, of niet? Wat zeg je? Misschien wel anders. Maar goed, uh, <coughs> Ik maak iets wereldkundig wat ik beter misschien niet wereldkundig had kunnen maken. Maar goed. Uh, <laughs> wat zeg je? Heel goed. Nou, oh, goed. <laughs> Ja, ja, ja, dat lijkt me ook wel, want uh, jullie zijn al erg lang bezig. De Police waar, was dat uh, met Spirits in the material World. Spirits in the material World was de openingstrek van uh, het album Ghost in the Machine. Uh, dat in 1981 verscheen uh, bij A&M Records. En daarna uh, was het nog één uh, ja, CD of album wat nog uitgebracht was. Dat was uh, Synchronicity. En daarna was het een beetje de zwanenzang van De Police. Welkom. Zoals gezegd, vandaag 9 januari. Nou, dat uh, betekent dag 9 in 2011. We zijn er nog lang niet aan het eind van het jaar. 356 zijn er nog over. Vandaag jarig Michale Krajcik, Eddie Smolarek, uh, oud-voetballer. Uh, Maggie Reiser is ook jarig. Joost Eertmans is jarig. Robert Falter is jarig. Evelien Herfkens, uh, politica van de Partij van de Arbeid, Crystal Gale, is ook jarig. Jimmy Page, die kennen we van Led Zeppelin... Die is 67, zeker. En Joan Baas is ook jarig en dat is een Amerikaanse zangeres en die is 70 geworden. Nou, dat uh, zijn zo'n beetje de wapenfeiten van de verjaardagen die we mogen vieren in deze, deze zondag. Maar we hebben natuurlijk nog veel meer uh, muziek en muziek ook uit de cd-speler. Uh, niet zeg, uit de computer zelfs. En dit is er dan één van. Dit is, als het goed is, dan moet het uh, komen. Tamar Lewis.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 same road again. See, I'm still learning, still learning. See, I'm still learning. See, I'm still learning from those before me. Oh, I am learning. in my take Still learning. I'm still. Oh, thank you. Sympathieke muziek uit uh, Haarlem. En dan heb ik het over Spotswood. Dit uh, is The Fifth Wheel. En uh, daarvoor hoorden we Tamer Lewis. Zij was uh, finaliste bij de Grote Prijs van Nederland het afgelopen jaar. In december vond dat uh, plaats in Paradiso. Uh, over Spotswood uh, nog even gesproken. Een van de drummers, uh, de drummer in de band. Uh, dat is uh, Sam. Sam Pepperkorn speelt ook in een andere band. De, dat is de band Display. Maar uh, wat ik over Spotwood kan vertellen. Is dat ze um, niet zo lang geleden meegedaan hebben. Aan de tweede voorronde van de Rob wordt. Het ging niet helemaal uh, zoals het zou moeten gaan. Maar dit uh, was uh, toch wel een vrij sympathiek nummer. Uh, wat we niet uh, konden laten liggen. Dus de uh, Fifth Wheel. Het uh, zijn hele jonge gasten. Zijn ongeveer, nou, laten we zeggen, 18 jaar oud. En dit al kunnen, dan uh, kom je toch denk ik wel een heel eind als je het mij vraagt. Uh, we gaan weer terug naar uh, de dag van vandaag. 9 januari, want uh, wat is er allemaal nog meer gebeurd? Uh, stewardess Crystal Ambrosius wordt op zondag 9 januari 1994 verkracht en vermoord. En dat zal de aanleiding betekenen voor de gedenkwaardige of geruchtmakende eigenlijk... ...puttendse moordzaak, waar in eerste instantie twee zwagers uh, worden veroordeeld... En, dat blijkt dus door onder andere het werk van misdaadverslaggever Peter e. de Vries. Ten onrechte, dan is op donderdag 9 januari 1986, proclameert koningin Beatrix Flevoland officieel tot de 12e provincie van Nederland. En verder gebeurde op 9 januari tijdens een wedstrijd van Ajax FC Den Haag in Stadion de Meer, ontploffen op zondag 9 januari 1983 twee bommen tussen het publiek was volgens mij ook de aanleiding om een deel van het vak Midden-Noord, de tribune Midden-Noord, in het Zuiderparkstadion te ontruimen. Dat gebeurde toen. En 9 januari 1979 wordt door de VN uitgeroepen voor het jaar van de kind. En het wordt geopend met een popgala in New York. En anders is er ook nog, er is nog meer gebeurd. Want op woensdag 9 januari 1974 keurt de Nederlandse Eerste Kamer de machtigingswet van het kabinet Den Uilgoed... Een beleidsinstrument voor het beheersen van alle lonen en prijzen. En op woensdag 9 januari 1957 treedt de Britse minister-president Anthony Eden af... ...wegens zijn afgang bij de Suez-crisis in oktober-november 1956. Dus dat is alweer een hele tijd uh, terug... Dat uh, wat uh, betreft het uh, verhaal van vandaag, uh, 9 januari. En uh, natuurlijk uh, hebben we ook uh, bekend werk uh, in cd-speler zitten. Zoals deze uit de jaren 70 van Rod Stewart. Of die er nu zo sexy uitziet, uh, dames en heren thuis. Dat moeten we in twijfel trekken. Maar Rod is uh, nog steeds actief in de muziek. En wil nog wel eens zijn sporen uh, proberen uit te breiden naar de jazz. Maar dit is eind jaren 70. Do you think I'm sexy? Met deze Dekselse dame uit Amsterdam. Van oorsprong komt ze uit Zwolle. Deze Ganna. Ganna van het Riet, zal ze voluit heet. En mocht je nou toevallig geen kaartjes voor Eurosonic Noordenslag hebben. Nou, wees niet getreurd, want je kan uh, terecht bij Vespro in uh, Antillestraat 9A in Groningen. Donderdagavond tussen, uh, nou, zeggen, tussen 10 en 11 uur s'avonds uh, zal Gana daar uh, spelen. En dat is heel erg leuk uh, voor die mensen die niet kunnen. Ik kom daar straks nog even op terug, want ook uh, onze Haarlemse en uh, vrienden uit, uh, en uit de omgeving van Haarlem... Uh, ik heb het over uh, de mannen van Ravolva, die zijn daar ook, uh, die spelen daar ook. Maar daarover uh, straks uh, meer... Uh, maar nu, uh, als ik het dan toch over dit uh, Eurosondek Noorderslag festival heb, is Vespro een, uh, een plek waar je dus zeker kan kijken. En daar uh, vind je dan uh, vanaf uh, 9 uur de volgende dingen: Winterpain. Of Winterpain uh, is geen ding, maar is gewoon zijn uh, acts. Uh, Winterpain, Ghana en de geweldigheid. En DJ. En dan moet ik heel goed kijken. Nou, ik, uh, uh, meer, meer. Ik moet het uh, goed staan. Uh, M-E-E-H-R. Soms heb ik wel eens een bril nodig. Maar goed, er uh, <laughs> schijnt ook een brillenoorlog in het land uh, te zijn. Maar dat maakt even niet uit. Uh, dat dus, uh, donderdag... Uh, Overigens, het is wel zo een beetje droevig gesteld met Ghana. Ik las van de week eventjes heel, heel snel dat ze een uh, ja, rijbewijs had. Ze. Maar ze wilden een auto huren en daar vonden ze bij de autoverhuurbedrijven een tikkeltje te jong. Nou ja, als buschauffeurs uh, straks 18 jaar zijn om mensen te vervoeren... wat is het er dan op tegen om jongeren een auto uh, te laten huren? Toch? Ik zie, het, ik zie het probleem niet. Maar goed, uh, wie ben ik om daarover wat te, te zeggen. In elk geval, uh, dat was een beetje het, uh, het, het verhaal van, uh, van Ghana. Vorige week was dat, uh, las ik dat uh, heel snel. Het is uh, ja, de afgelopen week eigenlijk is dat gebeurd. Het is wel een beetje, beetje triest hoor. Dat je zo, uh, ja, zo om moet gaan. Maar goed, uh, laten we het er maar niet over hebben. Een tijdje terug, uh, nou ik denk uh, zeker een jaar terug, kreeg ik dit in uh, mijn, uh, ja, in, uh, in de bus, in de brievenbus uh, thuis. En uh, dat is van een uh, man die uh, toch weer opnieuw de gitaar uh, ter hand uh, gaat nemen. Maar dit is uh, van uh, tien jaar overzicht wat hij gemaakt heeft. I want to stay on the 444 van Adrie Hazelboers. I'm die je normaal gesproken wel in een uh, nachtuitzending zou kunnen verwachten. Nou, hij is ook uh, regelmatig in uh, nachtuitzendingen geweest, uh, geloof ik. Deze uh, Adrien Hazenbos uit de buurt van Amersfoort. Daar komt hij vandaan, Hoogland. En uh, sympathieke muziek. Ik ben zo'n beetje op het sociale netwerk met een bevriend uh, geraakt. En uh, Ja, hij, uh, hij schijnt uh, wel uh, met uh, nieuw werk uh, bezig te zijn. Dus dat uh, kan ik in ieder geval dan nog uh, wel melden hierover. ZIEFM ja, Zandvoort Weer bericht Het is inmiddels alweer half één geweest Bij van Zandvoort Muziek boulevard vrienden Tot 2 uur vanmiddag En we gaan eens even kijken wat er straks nog meer te beleven valt Op deze dag Vast en zeker nog het een en het ander Ik heb wel wat verrassingen in petto Dus ik ga het hier zo vertellen de wind vandaag komt uit het westen, is windkracht 4 en de temperatuur loopt vandaag op naar zo'n 6 graden. En dat allebei met een, met een fijn zonnetje erbij. En dat maakt het toch enigszins aangenaam. Morgen blijft het droog, komt wel wat meer bewolking opzetten. Tenminste er zijn de goden wel wat over aan het twisten. Lex van der Hoorn zegt dat het bewolkt wordt. En er zijn ook uh, weerkundigen die zeggen dat er ook nog wel een zonnetje gaat schijnen. Vannacht uh, wordt het uh, graad of 1. Dan uh, komt de wind uit het zuiden, dus windkracht 4. En morgen loopt de temperatuur dan op naar zo'n graad of 4. Dan dinsdag. Dan uh, gaat het uh, in, uh, de maandag uh, op dinsdag uh, weer afkoelen naar iets boven 0. En dan is de temperatuur uh, 1 graad. De wind komt uit het zuidwesten, is windkracht 4. En dan gaat de dag, de dinsdag, verder een beetje grijs en een beetje. Ja. Een beetje druilerig verlopen, lijkt het wel. Vijf graden wordt het en uh, er zal een beetje regen gaan vallen. En de vooruitzichten verder na de dinsdag schijnt zo te zijn dat er dan de temperaturen wederom weer op gaan lopen. Dus we kunnen weer, uh, als, het, als het zo doorgaat, volgende week weer ons zwembroekje. En dan uh, opnieuw. Uh, ...de Noordzee in gaan duiken. Dat hebben we vorige week al gedaan, Jaap. Toen hadden we hier uh, de nieuwjaarsduik. Dan gingen we er toch nog uh, boorlijk wat het uh, water in. Ik heb het zelf uh, niet meegemaakt. zat op een eiland in het hoge noorden. Ook daar hebben ze een uh, nieuwjaarsduik uh, gedaan. Maar uh, dat vind ik allemaal een beetje te koud, eerlijk gezegd. Ik ben wat dat er gaat. Uh, toch niet zo'n held, eerlijk gezegd. Terug naar de muziek. dame die hij uh, op dit moment ook uh, vrij uh, goed doet. Zij is zelfs ook nog uh, eventjes uh, bij... Uh, de heer Belen in de uitzending geweest Bij 3FM, toen had ze een telefoontoestel dat van hand tot hand Doorgaat, en toen mocht ze wat Vertellen over wat zij nou allemaal Het doen is, Celine Cairo Heb ik het over, en dit nummer dat heet Ja, dat is eigenlijk zo mooi, Got Me Good ze doet het trouwens niet alleen Ze doet het met Matthijs Liefvaart en Mart Jenny die haar onder andere Begeleiden strong. I got nothing to say about my own body and soul. You got me rolled up in the corner now. I got nowhere else to go. Like we go. Girl van uh, Talk Talk. En daarvoor hoorden we uh, nog een hele mooie, uh, ben ik gewoon even kwijt, oh, ik zie het al ergens staan, ergens een cd, maar goed, maakt niet uit, <laughs> het is echt, uh, ja, het is weer van een of andere zondagmiddag, ik ben met zoveel dingen tegelijk bezig dat ik uh, gewoon vergeten ben dat er ook nog allerlei andere zaken zijn, maar ik zei al, uh, er is vandaag nog uh, iets op het circuit. Park wordt. En uh, degene die wij uh, aan de telefoon hebben, die weet daar alles van. Is de media-coördinator. Goedemiddag, Kees. Ja, goedemiddag, Jaap. Goedemiddag. Um, ja, want, ik, uh, want uh, het is een traditie, uh, zo langzamerhand, aan het worden. Uh, de nieuwjaarsrace. Ja, ik, uh, ik ben inmiddels de editietelling alweer nagenoeg kwijtgeraakt, want we zijn al uh, meer dan tien jaar al bijna weer met deze nieuwjaarsrace bezig. Uh, ja, en dat is gewoon in het kader van het uh, overwinteren is dat ooit ontstaan. Uh, er waren natuurlijk altijd een hoop coureurs die zeiden zo van... ja, kunnen wij die periode... ...van de maanden oktober tot en met uh, maart kunnen we die niet een beetje overbruggen. Want ja, die maanden, dat is natuurlijk niet het reguliere raceseizoen. Uh, en hoe kunnen we toch een beetje zorgen dat we lekker in vorm blijven... Uh, ...en ook een beetje de auto's kunnen testen waarmee we misschien komend jaar zullen gaan racen. Ja. Nou, toen is dus het idee ontstaan voor het Winter- en Duners kampioenschap. Er was altijd al de Zand voor 500, de traditionele race in november... ...waarmee wij dus het Winterkampioenschap aftrappen. Uh, en ja, de tweede race die werd al gauw uh, gekozen voor de eerste... Uh, ...weken van januari... ...en dat was dan de nieuwjaarsrace... ...en uh, het unieke aan deze wedstrijd... ...is dat wij uh, voor de vierde maal... Uh, ...in het donker zullen finishen... ...en ja, dat is natuurlijk iets heel speciaals... ...wat, uh, wat in Nederland nagenoeg niet mogelijk is... ...om dan toch in de, in de donkere uurtjes een race te kunnen racen. Ja, uh, de vierde keer zei je al. Uh, hoe is dat idee eigenlijk ooit ontstaan om dat, uh, dat te gaan doen? Een soorten van twee uurtjes in het licht... ...en dan uh, doet iemand ergens uh, het licht uit uh, om een uur of vijf... ...en dan uh, zeven uur finishen? Ja, het, het idee voor uh, het racen in het donker... ...dat leeft natuurlijk al langer hier in Nederland. Mm -hmm. uh, er zijn natuurlijk een hoop Nederlandse coureurs... ...die bijvoorbeeld ook naar het buitenland uitwijken... ...voor de zogenaamde 24 uur races bijvoorbeeld... 24 uur Le Mans, 24 uur van de Nürburgring of bijvoorbeeld de 24 uur van Spa-Francorchamps. Uh, in die landen is het mogelijk om 24 uur races te houden en dus ook om s'nachts te racen. Uh, helaas uh, is dat in Nederland niet mogelijk. Maar ja, in de winterperiode wordt het natuurlijk wel heel snel donker. Dus kan je alsnog die coureurs die toch een beetje willen proeven van hoe is het nou om te racen in het donker... Uh, ja, die kan je heel goed bedienen met zo'n nieuwjaarsrace. Uh, wij starten wel wat later met het tijdschema, dus wij starten met de race om drie uur. Maar dat betekent dat een nieuwjaarsrace, als die vier uur duurt, ja, dat we zeker tot vanavond zeven uur aan, uh, aan de bak kunnen. Uh, en met een schemering die al om half vijf zal beginnen en ja, dat het echt donker is om vijf uur, dat betekent dat we gewoon dik twee uur in het donker racen. En dat is uh, voor zowel coureur als monteur als uh, raceliefhebber is dat gewoon optimaal genieten. Ja, uh, wordt daar nog iets aan gedaan om, om uh, de donker niet helemaal zo donker uh, te laten zijn? Nou, natuurlijk kunnen wij niet op een uh, compleet donker circuit rijden. Dat gebeurt ook niet op alle andere circuits waar de 24 uur race plaatsvindt. Uh, natuurlijk is er het stukje veiligheid. Dus we hebben bijvoorbeeld alle baanposten, uh, dus de locaties waar officials staan met vlas die zijn verlicht. Dus uh, alle coureurs die kunnen duidelijk de vlagsignalen zien. Uh, ook al is het nog zo donker, iedereen kan dus de vlagsignalen zien. En dat uh, garandeert daarmee een stukje veiligheid. Mm -hmm. uh, tevens zijn een aantal belangrijke aanrempunten en bochten. Die zijn met extra schijnwerpers zijn die alsnog van uh, verlichting voorzien. Zodat uh, uitrempunten en dat soort zaken, dat die toch wel duidelijk zichtbaar zijn. En dat niet iedereen uh, zodra het donker wordt bij de Tarzanbocht in de terecht terechtkomt. Nee, dat er nog wel nog steeds echt gereisd kan worden. Ja. En tevens hebben wij een aantal extra reflecterende... Uh, middelen gebruikt, bijvoorbeeld pionnen met reflectiestrepen, ook reflecterende startnummers, zodat voor zowel official als voor rijden uh, de zichtbaarheid erop vooruit gaat, maar dat we nog steeds het uh, donkerrace-effect blijven houden. Ja, want dat, uh, dat maakt het zo speciaal. Dan uh, even over de, de mensen die uh, dit veld gaan uh, bevolken, want uh, ook uh, ja, een wedstrijd moet natuurlijk wel uh, goed klinken met uh, namen die uh, meedoen in zo'n veld als een nieuwjaarsrace. Zitten er bekende namen tussen? Nou, natuurlijk hebben wij uh, als vanouds onze traditionele nieuwjaarsdeelnemers uh, Michel Blekemolen en Sebastian Blekemolen. Uh, die verschijnen ditmaal aan de start met uh, de Sotrax Porsche. En daar hebben zij in het verleden al meerdere malen de nieuwjaarsrace mee gewonnen. Dus dat zijn dan ook echt meteen geduchte tegenstanders. Uh, maar ze gaan het zwaar krijgen en op dit moment is de kwalificatie nog bezig. We zijn natuurlijk begonnen met een enigszins vochtige baan. Die aan het opdrogen is, dus dat betekent dat je moet zo lang mogelijk blijven rijden om er zo snel mogelijk tijd neer te zetten. En ja, ze krijgen het zwaar bij Sotrax, want we hebben bijvoorbeeld ook de, de hele dikke, zware, uitgebouwde V8 Star uh, van David Hart en Nicky Pastorelli. Pastorelli die natuurlijk furore maakt in het uh, wereld GT kampioenschap. En David Hart die vooral zich uh, beroept op de uh, Endurance races, bijvoorbeeld de klassieke Le Mans races. Uh, ja, die hebben op dit moment uh, zijn niet aan het vechten om de pole position. Dus ook samen met de Motors. Maar we hebben ook nog bijvoorbeeld een Renault Megane van de Equipe Verschuur. Met bijvoorbeeld Jaap van Lagen, ook niet de minste coureur in de autosportgelederen, En die vecht ook net zo hard om de pole position. Dus op dit moment, elke, elke ronde dat er weer een auto over de streep heen komt, hebben we weer een nieuwe pole position houder. Ja. Uh, en dat maakt het dus extra spannend voor de race. omdat We, we hebben exotische auto's, we hebben goede coureurs. Uh, ook in de andere divisies, bijvoorbeeld uh, Frans Verschuur die weer uh, deelneemt aan de wedstrijd. Uh, we hebben natuurlijk nagenoeg uh, ook Pim Riet, de de Clio Cup kampioen die aanwezig is. Uh, we hebben Simon Knapp, die altijd bijzonder sterk reed in het Dutch GT4 Championship. Uh, Chris Malipaard, altijd bekend van de Formulewagenracerij. Wagenracerij. Uh, en zo hebben we nog veel meer namen die allemaal aan de start verschijnen bij deze vier uur durende slijtageslag. Ja, uh, Zandvoorters? Zandvoort, dus. ik heb op dit moment heb ik nog niet de meest definitieve lijst voorbij zien komen. Maar ik heb natuurlijk wel weer de BMW zien voorbij komen van uh, Peter Vuurt en Peter Fortijn. Uh, en Zandvoort en Peter Vuurt, ja, die zal er natuurlijk uh, alles aan doen om zoveel mogelijk uh, ook mee te vechten voor die pole position. Met hun uh, fraaie BMW m 3 GTR. Ja. Uh, tuurlijk, het heeft niet de snelheid van de V8 Star... Maar de V8 Star is bekend om zijn onbetrouwbaarheid als het gaat om technische mankementen. En dat probleem hebben Fuert en Fontijn nog niet zo snel gehad. Dus dat kon al wel eens een hele mooie wedstrijd gaan worden. Ja, en dan laten we dan maar hopen dat ze dan ook niet, zoals tijdens de Zandvoort 500 naar 400, eruit liggen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Kees, dankjewel voor de bijdrage in deze muziekboulevard. En ja, veel plezier vanmiddag. Graag gedaan. Dankjewel. Wij We weer verder met de muziek. Hier is uh, Mary had a little band. En Birds of a Feather. En de dame die ik net niet wist af te kondigen. Ga ik alsnog doen. Dat was Sling Cairo. Hoe kan het ook anders? Was eh, er niet helemaal bij. 9 minuten voor één. Birds of a Feather. They just might flock together. I guess that's just the story of you.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 Of a feather, they just might flock together. I guess that's just the story of you. Van uh, Mary Had A Little Band Tot aan het nieuws Hebben we er nog een uh, die we hier hebben klaarstaan En dat is een, van een band Die we hier in de studio hebben gehad We Cook With Fire Met eigen opname uit het programma Alternative FM En uh, het nummer 1 Hello, Hallo Hello. other way around. in the house hello everybody